Meneer Koning is mijn baas. Goedemiddag, heren. We hebben onder andere bezig met verhalen over kabouters. Verhalen over kabouters.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 Maar heeft u dat voor nodig? Ik mag niet bij mevrouw slapen, omdat ik snurk. En nou dacht ik dat u daar wel een boek over zou hebben. Die boeken voor mij helpen daar niet tegen. Ach, meneer Slofstra. Meneer Beerta, kent u een middel tegen snurken? Ik snurk niet. Ik mag niet bij mevrouw slapen, omdat ik snurk. Dat is dan het voordeel, als je vrijgezel bent. Nee, ik denk niet dat